De inspectie. In Per Apel. Vanwege de noodkreet van de inspectie werden gisteravond. zo'n 400 asielzoekers. die anders buiten zouden slapen. met bussen naar andere opvanglocaties gebracht.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 Van de 43 studenten in 2014 verdwenen bij een beruchte ontvoering in Mexico, waren er zeker zes nog een paar dagen later in leven. Volgens onderzoekers tipte anonieme getuigen destijds dat de jonge mannen eerst nog leefden, maar dat ze later op bevel van een kolonel zijn vermoord. Daarmee is er voor het eerst een concreet verband tussen het leger en de verdwijning. Nabestaanden zeggen dat al langer, maar de hoofdaanklager zei na de ontvoering al snel dat een drugsbende erachter zat. Omroep West blijft toch doorgaan met teletext. De regionale omroep was van plan om het, het systeem te stoppen, omdat er online al zoveel nieuws is. Maar dat leidde tot honderden boze reacties. De omroep kreeg meer dan duizend mailtjes, tientallen telefoontjes en ook brieven van mensen die teletext heel erg zouden missen. Er reageerden ook veel gevangenen die het regionale nieuws volgen via teletext op tv. De omroep heeft na alle reacties besloten om niet te stoppen met teletext, maar er juist in te investeren. Nooit eerder scheen de zon in Nederland zoveel als deze zomer. Sinds het begin van de metingen kreeg Nederland niet eerder zoveel energie van de zon. Volgens het KNMI is daarmee het oude record uit 1976 gebroken. Het Weerinstituut zegt dat de hoeveelheid zonneschijn sinds de jaren 90... al met zo'n 10 is toegenomen. Het weer, de bewolking trekt snel weg, waarna er veel zon schijnt. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N9 Den Helder-Alkmaar sta je in 4 kilometer file bij Bergen. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mama zegt dat er man een oude zij ze is En dan roept zij uit, dan kind de zee, ze is hier zo fris Ze doet deelt de bevrede weer haar vlaaier op oh, gewoon. Maar potlop roept ze geel, de zee zit ze in me nog, we gaan naar zand.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 Uh, Ed Franse is Jaap Koper aangeschoven... als mede-interviewer... presentator van dit programma. Dus we gaan met z'n tweeën gaan ondervragen... over de geschiedenis van zijn familie. En met name... Paviljoen Zuid. Welkom Ed Fransen. Goedemiddag Pieter. Uh, Ed, het is 60 jaar geleden... dat Paviljoen Zuid werd gebouwd. 1951, 1952. Ja, klopt. Maar laten we één stopje daarvoor gaan. Jouw vader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 En toen kwam dus de oorlog, toen moesten ze weg. Waar naartoe? En mijn vader ging met mijn moeder naar Haarlem en mijn open oma naar Meulunteren. Oké. Okay. Jouw vader was een heel sportief type. Klopt. Daar kan je hij, iets over zeggen. Nou, hij was uh, een fanatiek bokser, een voetballer, een waterpolower, wedstrijdszwemmer...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 Ja, die Marconis, was dat een zandwoordig toevallig? Volgens mij heet die Loos, maar dat weet ik verder niet. Daar ben ik nooit achter, achteraan gegaan. Ed, we praten dan over 1950, e 1950 50, eh, 1951. Ja, 51 zijn we opengegaan. Mijn ouders lieten een huis bouwen op de Zuidboulevard, Boulevard. Paulusloos. Paulus Loos. Ik kan me nog als klein jongetje herinneren dat het een zandweg was. Ja, klopt ook. Het was helemaal niet bestraald. Nee, het was ook niks. Wij, bij de opening van het paviljoen lagen er alleen wat ijzeren platen.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 En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar huis toe? Veilig achterop bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van iets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rolt.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 Leuk. Uh, we, gaan, we gaan nu even uh, weer naar Pavilloen Zuid. Uh, je vader uh, je vertelde net het verhaal met de Ballonvaart. Maar hij is op het strand, even afgezien van uh, de muziekpavioen, meer uh, te doen gehad. Uh, ik Kijk even naar een loersbeeld. Ja, ja nou dat was in de tijd van paviljoen al alweer. Ja. He? Uh, hij heeft dat, uh, hij heeft dat zo zogenaamd gevonden.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 en toen waren het ze allemaal nog uh, jong. Uh, uh, die mensen van. Uh, Boshink. Ja, nee. Uh, Nederlof. Ja, nou goed, de namen die schieten me Zijl. even niet, niet, niet naar binnen. En die hadden dus gepland om het loeresbeeld te pikken.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 Ach. Waar Pieter woonde. Want bij de daar de was ze, Wat bij weet was redders... over die loeres? Ja, nee, want daar, daar bij de reddingsbrigade, daar konden ze met die vrachtwagen... Uh, op, op het strand komen ja. en die vrachtwagen heeft nog... vastgezeten, uh, heb ik later gehoord van Edo... dat ze er nog een ander bij hebben moeten halen... om die weer van het strand te halen, in de nacht. Dus, maar dat Paaseilandbeeld... dat uh, het werd later onthuld... Uh, door Bouwman. En dan... precies, je weet hoe Edo is... Uh,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 Johnny Lyon, Ik zou het bijna zo voor kunnen stellen dat je inderdaad dan op een terrasje zit met een Ranja en een Rietje. Ja, een Ranja is goed voor jou, Jaap. Is het zo? Ja. Luisteraars, dit is het programma ZFM Oud is En het is hier een genoegen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 En er zijn, er zijn ook heel wat feesten geweest. En ja, heel... ik heb daar ook mijn, mijn, mijn, mijn feestje gegeven. Ja, ik zie hem nog rondlopen op de kameel. Ja, precies. <laughs> dat, kameel. Kon, dat, dat kon dus. Met kameel dat, en al de zaak hier ja. Dat kon dus bij ons. Ja. We hadden een grote. De zaak was rond, een grote koepel. En uh, ja, ik was ook voor alles in natuurlijk: gekkigheid, artiesten om je heen. Uh, zingen. Ik liep zelf de hele dag op terras te zingen. Ik, een, een buurman.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 Totdat ze naar het strand konden. En s'avonds werd het ook steeds later, heen. Dat werd soms twaalf, één uur. Kreeg je toen eigenlijk ook al de medewerking van de gemeente Zandvoort om die openingstijden al uh, zo. Of werd er uh, gewoon gezegd van uh, vijf uh, vingers voor de nog. Nee, nee, uh, dat, dat, dat, dat was het dan? Je mocht open van zonsopgang uh, opgang tot zonsondergang. ondergang. <laughs> en een paar uurtjes daarna natuurlijk. Hè? Want wij kijk, wij hebben het nooit zo gemaakt dat je zich om twee uur drie uur dicht. Één e uur was wel de, de limit.